De tonen van Caravan, gespeeld door uh, Monk, nemen wij afscheid van u voor deze keer... En wij, dat zijn David Habich, die ook de techniek in handen had vandaag. En Peter den Boer. We vonden het erg leuk weer voor u te mogen draaien. Volgende week, Jazzweekend in Zandvoort. Overal aangekondigd en er is genoeg te doen. Vanmiddag hebben we uh, uh, in de muziekpaviljoen de Samba Tula Band. En voor de rest wensen wij u een, uh, een fijn weekend. En graag tot de volgende keer. En dat in ieder geval volgende week om 10 uur. Jazz op zondag.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 sounds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 If you the to have some show, I know where you have the Now break downs it all to tell where are we going to have them all? It seems a bit of fresh is now when we can joy it for a while So let's got to the opera, listen to that silly they grow <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah where the baby tends singing, and and the fatty so screaming.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 screaming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 to survive together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 You're beautiful.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 Can trust everyone that you meet. I'm so lucky.